Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Tienduizenden gegevens van mensen die zich hebben laten testen op corona zijn niet goed beveiligd. Dat hebben onze collega's van Nieuwsuur ontdekt. Gegevens van mensen die een coronatest deden bij het commerciële bedrijf you Diagnostics zouden makkelijk in te zien zijn. Het bedrijf zou de informatie gedeeld hebben in een WhatsApp groep met medewerkers en de database was slecht beveiligd. Al zit het volgens de baas van het bedrijf anders in elkaar. Als wij onze medewerkers toegang hebben tot een systeem, dan is dat een vertrouwelijke situatie tussen de medewerker en ons en de cliënt. Dat is hoe het is ingericht. En het is niet toegankelijk voor buitenstaanders. Tenzij, en dan komt het, tenzij één van onze medewerkers dat mogelijk heeft gemaakt. En daar lijkt het op. Dus u voldoet aan de wet? Wij denken van wel, ja. Het bedrijf voerde testen uit bij onder meer klanten van reisorganisatie Toei, militairen en spelers van FC Utrecht. De beveiliging zou inmiddels zijn aangescherpt. Dit weekend is het echt zover. Vanaf zaterdagavond geldt er een avondklok en mag je na negen uur s'avonds niet meer de straat op. Terzij je bijvoorbeeld moet werken of naar het ziekenhuis moet. De avondklok geldt in ieder geval dik twee weken. Honderden bewoners van een flat in Amsterdam moesten vanavond snel hun huis uit. De bol is ontruimd omdat er een gaslek is. Zou komen doordat er brand was in de kelder. De brand is inmiddels geblust en raakte niemand gewond. Festivals kunnen voorzichtig aan hun line-up gaan denken. Het kabinet maakt 300 miljoen euro vrij om ervoor te zorgen dat er toch nog evenementen zijn als het ergste straks voorbij is. Dat gaat in een garantiefonds. Is de baas van de hip-hop festival WUHA blij mee? Nou ja, het is er eindelijk en uh, zijn we zijn natuurlijk super blij mee. Het is een hele mooie eerste stap. Het idee is dat festivals en evenementen met een datum na 1 juli de boel kunnen gaan organiseren. Mocht het dan toch niet doorgaan, dan is er geld om de klap op te vangen. Volgens de baas van WoHA is het mogelijk om het festival in juli door te laten gaan. We kunnen uh, een gezonde bubbel creëren waar mensen ofwel uh, negatief getest zijn ofwel gevaccineerd zijn. Uh, en daarmee kunnen wij een, een volwaardig festival in de volle capaciteit houden.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 Normaal gesproken op uh, zaterdagmiddag wel eens... Uh, naar een uh, andere radiozender uh, in het landen Naar Radio Kapelle. Uh, en dan zit tussen 12 en 2 zit er een programma Zwaardvis uh, genaamd. Ik zou, zou bijna zeggen, als we Willem zitten luisteren... dit zou zomaar op jouw uh, playlist uh, kunnen staan, denk ik, uh, wat dat gaan. Uh, Portland Row, uh, Grunge uh, vanuit, niet Seattle... want daar, uh, daar heeft de Grunge een beetje min of meer uh, de wortel geschoten, Maar dat komt dus gewoon uit Alkmaar. Ja, ja. met hun uh, eerste album. Die is 15 januari gereleased. Ja. Nou, dat, nog net. Dus Dat is... Uh, even kijken. Dat is vorige week geweest. Uh, ja, heel gezegd. Dus uh, we zijn uh, redelijk uh, vers met uh, Portland Row. Maar we zullen er uh, ongetwijfeld nog op uh, terugkomen. Is het niet bij 3 voor 12 Noorden-Honderd-Vloedgolf? Dan wel... Ergens anders. Ja, hier. Bij Alternative ja, FM natuurlijk. Maar dan niet bij...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 Ja, ik ben heel benieuwd. Dat ja. Lijkt me leuk. Ja. Um, we hebben natuurlijk nog meer. Want uh, pom is uh, een band die uh, Marcus en ik sowieso kennen. Van Drop daar wordt. Jij, jij hebt er ook al uh, rond? Ja, ik, ik zie ze ook altijd voorbij komen.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 Ja, maar um, hebben ondertussen hebben ze al wat, uh, wat uitgebracht. Want wat ik hier heb klaarstaan, dat is augustus. Maar ze, ja. hebben, ze hebben meer uitgebracht. Toch? En in september volgens mij een tweede single. En die heet het Too. Ja, nou wij doen het nog even met die single van, uh, van augustus van het afgelopen jaar. Dus Down the Rabbit Hole.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 Ja, dus iemand, ik denk dat intussen heel veel mensen erna Een zweetig zaaltje of zoeken uh, gewoon uh, nieuwe potten ja. Dat is uh, toch wel een beetje de hobby van, uh, van David Mulderburg Dus wat dat er gaat, uh, zit je in goed gezelschap. Hoor. Ja, dat is mooi. is ja. uh, Trouwens ook een van de, de mensen die uh, vervent uh, een, een bezoeker is van Bevrijdingspop. Nog mooier. Ja, maar, Zeker. Uh, uh, maar ook uh, David, als je luistert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 En een van die drie die zit ook tegenover mij. Dat is Jip. Uh, want we vonden eigenlijk uh, allemaal dat Engel daar uh, wat meer aandacht mocht hebben. Ja, zeker. Ja. Helemaal mee eens nog. Ja. Uh, wat is het eigenlijk uh, een beetje... Het uh, uh, uh, heeft toch toch iets met een soort hip hop ja, iets. Ja, hij is iets meer... Vol, volgens mij is het, Engel is iets meer hip-hop mee bezig. Ja. En dan heb je nog die combinatie nu weer met Paul de Munnik. En dat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 Goedenavond, hi. Ja, ik heb, uh, ik heb het even zo moeten introduceren, maar dat vind je niet erg, denk ik, toch? Nee hoor, Zeg maar, helemaal oké. Okay. Ik wil hem wel even wat gelijk recht zetten. Het is Singa. Singa! Ah, ja, Zeker, ja, toch goed. Ja, klinkt net even wat, uh, wat, uh, wat chikker, hè? Oké, okay, nou, dat, dat zullen we dan uh, bij deze dan uh, doen. Sing, singa. Ja, singa, oké. Okay. Ja, ik, ja. Ik, ik moet dan altijd denken uh, aan jaren geleden, wat ik uh, had. Ik op een gegeven moment uh, ging ik naar mijn uh, vaste Chinees-Indisch restaurant. En dan hadden ze een kip, Singa.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 Ah. Klopt. Ja. Ehm, ja. Um, ja, ben je van huis uit een muzikante? Ja, ja, ja, sowieso. Ik ben uh, heel vroeg begonnen. Ik denk dat ik dertien was of zo. Toen dus stond ik op het podium voor het eerst. En sindsdien ben ik er nooit meer afgegaan. Hmm. En, ehm, um, nou ja. Uh,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 Uh, Oké, okay, dus, dus, ja. dus er komt wel wat aan. Als ik zo Jazeker, dit jaar komt, uh, komt de EP uit. Ja. Ja, uh, ik nou ja. Zeg steeds, maar. Uh, <laughs> ja. echt waar. Ja, uh, nou ja, goed, we hoeven niet uit uh, te, te, te leggen van een belangstelling. Hè, want je bent al opgepikt door 3 voor 12 Noord-Holland in, in dat geval. En daar heb ik het ook vandaan. Uh, ja. Ja, uh, ja, ja is, uh, is dat ook uh, meteen uh, dat je daar ook reacties op uh, krijgt? Van mensen die dat uh, artikel dan gelezen hebben? of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 It's the truth I couldn't get Sorry for me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 Nee, maar uh, ze bestaan wel. Uh, goed, deze gaan we draaien. Dat is uh, ook een band die een demo-drop heeft uh, gedaan. En Rob Akda wordt, uh, een Rob agda woord verhaal achter de naam heeft staan. Namelijk Noise met Torn Pictures. Thorn Pictures en een De Nicola's fate met gentle torture.